Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Bij een ongeluk tijdens een jeepsafari in de Portugese Algarve zijn drie Nederlanders gewond geraakt. Van wie twee ernstig, een Franse vrouw, kwam om het leven. De jeep kwam in een ravijn terecht. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. In totaal raakten zeven inzittenden gewond. Op schepen in Panama en Colombia zijn grote partijen drugs in beslag genomen die Nederland als bestemming hadden. Volgens de politie in Panama gaat het om ruim 3000 kilo drugs en is het daarmee de grootste inbeslagname ooit in het land. Wat voor drugs het zijn wordt nog onderzocht. In buurland Colombia werd meer dan 2000 kilo kook onderdekt in een container met koelkasten voor Rotterdam. Een goedkoop klimaatabonnement voor het openbaar vervoer is een succes in Oostenrijk. Een maand na de introductie zijn er ruim 100.000 van zulke kaarten aangevraagd. De kaart is gebaseerd op een vergelijkbaar concept in Wenen. Volgens de Oostenrijkse regering is het een van de manieren om de klimaatdoelen te halen. Burgemeester De Pla van Breda pleit voor strafpunten voor voetbalclubs die de veiligheid niet op orde hebben. Dat zegt hij in aanloop naar het overleg morgen tussen burgemeesters, politie en justitie over het toegenomen supportersgeweld... De Pla maakt zich zorgen en wil concrete maatregelen... om het supportersgeweld te bestrijden. In Rusland is nieuwslezer Igor Kirilov overleden. Hij presenteerde tientallen jaren het belangrijkste nieuwsprogramma... van de staatstelevisie van de Sovjet-Unie. Daarmee was hij de spreekbuis van de communistische partij. Kirilovs carrière begon in de jaren 50. In die periode kondigde hij onder meer de lancering aan... van de eerste satelliet, de Sputnik 1. Igor Kirilov was 89 jaar. Het weer op de meeste plaatsen droog, met vooral in het binnenland ruimte voor de zon. Vanmiddag vanuit het zuidwesten stevige buien en het kan ook flink gaan waaien. Het wordt vanmiddag 15 tot 17 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vries van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10. De weg is daar dicht, dus je moet via de A4 en de A10 richting Amsterdam...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 Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. Als opening hoorde je natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was voor Louis Davids met weet je nog wel oud. In opname 1928. En eerst eerstvolgende artiest trouwde in 1944 met de Arnhemse Hendrika Gertruida. Roept naar Maria Kuiper. Waarna hij op 3 februari 1945 een dochter kreeg. En op 28 januari 1950 een zoon. En dan hebben we het over... de de dochter, Willeke Alberti, en de zoon is Tony Alberti. En in 1986 werd er aan de gevel van de Westertoor in de Jordaan een plakket aangebracht. Ter herinnering aan deze man. Ik heb het over Willy Alberti. En u doet dit samen met Johnny Jordaan, met kleine harmonica-speler. In het pansoentje onder de bomen, daar speelt een jonge harmonica. Draag. Een onbekende vrouw maakt soms een praatje met hem en vraagt met zachte stem kleine harmonica spelen. Speel me nog een keer dat lied van dat rozen verwelken en waar liefde harmonica spelen, jij maakt me melancholie, Tranen, verlangen en weemoed is er in jouw muziek. Laat me hier eventjes dromen bij je harmonica. Onder de groene bomen voor ik verder ga. Kleine harmonica spelen, speel maar nog één keer dat lied. Van dat de rozen verwelken en de ware liefde niet. Hij staat al spelend te fantaseren. Wie kan zij wezen? Hij weet het niet.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 Dat de, de rozen verwelken en ware liefde toch niet. Laat me hier eventjes dromen bij je harmonie. De groene bomen voor ik verder ga. Kleine harmonica spelen, speel maar nog een keer dat lied van de. Droom. Ja, een rimpel meer, je wordt al echt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 Als in Niemand zo aardig voor mij, in hele Europa zo mijn eigen opa. Niemand zo aardig voor mij, Niemand. mijn, mijn opa. Als ik me verveelde ging ik altijd naar hem toe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 Samen op het ijs en met een sleetje in de sneeuw. temmer spelen en mijn opa was de leeuw. Altijd als we samen waren hadden we plezier. Stierenvechter spelen en mijn opa was de stier. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In heel Europa was er niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. Was zo, zo, zo aardig voor mij in heel Europa, mijn eigen Europa. zo iemand als hij. Niemand zo aardig voor mij in heel Europa, mijn eigen Europa. Niemand zo aardig, niemand zo aardig, niemand zo aardig als hij. ...huis het nog steeds aan Zandvoort uit Zandvoort. En uiteraard moet ik nog eventjes Koren Draaier bedanken... ...voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-honderdstalige muziek. U hoort ze dus juist Hitty Blok en Lee Jongewaard met Mijn Opa, Mijn Opa. En daarvoor twee tracks van Willy Alberti. Eerst met Johnny Jordaan en als tweede deed hij solo met De glimlach van een Kind. En de volgende artiest is Bert van Dongen met Zet de Bloemetjes maar eens buiten.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 Zet de bloemetjes maar eens buiten, zet je zorgen aan de kant. Weer een vrolijk liedje fluiten, levens in luilekkerland.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 Er klinkt een harmonica, die speelt door Rémi Fa Sola, tralali, tra Zo heerlijk rustig, je, yeah, je. Yeah. En een deuntje ontstaat in dezelfde maat, zo heerlijk rustig.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 Voordat ze weer naar huis toe gaan En ze zuchten voldaan Wat was dat rustig, Ja yeah, ja yeah. De tijd van de leer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 Tussen de koffie en de gord, en aan de deur daar hangt een bord, kat alleen aan de lijn.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 Kleine muis en, en rom van je. Supermarkt. En daarvoor hoorde u een stukje van Wim Sonneveld het zo heerlijk rustig. En dat is het altijd op zondag, lekker rustig. En dan kunt u natuurlijk lekker luisteren tijdens een bak koffie naar Zandvoort uit Zandvoort. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En de volgende formatie is het Lady Trio. Nederlands muzikaal trio dat amusementsmuziek speelde. Het kende een wisselende samenstelling. Het begon in 1947 en eindigde midden jaren 70. En hits waren onder andere Paaien uit 1959. Beestjes een jaar later in 1960. 61 Ik ben de kluts kwijt in 1968. Ajax, Ajax, Ajax is zo. Hij haalde bijna de Nederlandse tot met het hoesontwerp van uh, Dick Bruinestein. En in 1971 hadden ze Ai, Ai, Ai, die Caballero. Natuurlijk reclameplaatje voor een uh, bepaald sigarettenmerk waar we de naam niet van mogen zeggen. Wie heeft het al gehoord natuurlijk? Ze hebben twee albums gemaakt. Het Lady Trio 21 jaar jong. Het uh, muziekproducent Willem Duijsert was in 1968. Uh, en in 1972 het album Oud-Hollands. En uh, de bassist Gerfame, leuk om te weten, was getrouwd met zangeres Connie van der Bos. U hoort ze nu het Lady Trio met veel mooier van het mooiste schilderij. Ik hou van mooie dingen op artistiek gebied, van beeldhouwwerk, muziek en schilderkunst. Maar hoe dit alles mij ook interesseert, toch hoor. Door mij ten alle weer. Veel mooier dan het mooiste schilderij Ben jij mijn lieveling, ben jij ah. De glans van je haar en de blos op je gezicht Het stralen van je ogen mooier dan het zonnelicht ik heb de Mona Lisa ook gezien. Dat was voorwaar een droom. Maar mooier dan, dit mooiste schilderij. Ben jij mijn lieveling, ben jij. Ik heb al veel musea. Zo hier en daar bezocht, ik heb vele op dit gebied gezien. Maar wat ook ooit nog wordt tentoongesteld, toegesteld, toch zal door mij steeds weer worden verteld.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 Waar zijn de jaren gebleven? Van rode en witte radijs, de jaren van Gogemusali. De wereld was toen paradijs. Waar zijn de jaren gebleven? Van jantjes en van bleke bed. De wereld van Gogemesoli, is onderste boven gezet. Het is allemaal anders dan vroeger, de tijd gaat zo akelig vlug. Refuse om te gieren, dapies koetsier.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 de wereld van Gover Mezzoli is onderste boven gezet. De gaslichtjes die zijn verdwenen, de markten verloren hun geit. Een waterlooplijntje loopt ook op zijn eindje, zal nooit meer als toen kunnen zijn. Zijn de jaren gebleven van jantjes en van Bed, De wereld van Golgezalie is onderste boven gezet. We'll Wat bloemen, staat jou verfred? Oh, ik ga slapen, zeg ik heel lief ze tot morgen, goeienag. In mijn verveelding hoor ik een kracht. soms even kraken. Sprekend, jacht, dat duurt ook zo lang. Maar wees niet wakker. Samen met Johnny Jeroen ik wacht op jou. Na daarvoor hoorde u Sylvain Poot met Waar zijn de jaren gebleven? Ja, de jaren vliegen voorbij. En zo voor de volgende artiest, Eddie Christiani. Roepnaam Eddie, officieel in de geboortenaam Eduard Christiani. Geboren in Den Haag op 21 april 1918 en overleden in Aalsmeer op 24 oktober 2016. Was een Nederlandse gitarist en zanger componist en ook een gestekschrijver. En hij was tot 2010 nog actief als zanger. Al trad hij sinds 2008 niet meer in zalen op. U hoort hem nu, Eddie Christiani met Greetje uit de polder. Ik weet in de polder een huisje te staan Verborgen door bloemen en struiken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 De kind van het land blond van haar.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 Geetje, wat ben je toch mooi? Kleine Geetje uit de polder, kind van het lage land. Blond van haar en blauw van ogen, geef mij toch je hand. Kleine Geetje uit de polder, zeg me nu eens goud. Als het korenrijp is, word je dan.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 Weet je wat ben je toch mooi?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 naar Zandvoort Zandvoort, met Mario Zandvoort. Ik weet waar aan je denkt, Mariolijne, Aan die man met dat nobele gezicht, Zijn leie is schoner dan de mijne, allicht. Daar denken ze aan al die wichtjes die je bij hem krijgen zou Allemaal nobele gezichtjes, niks voor jou, niks voor jou Doe je wollen sokjes aan, Marjolijn? Kom langs de zoldertrap zo zachtjes als je kan Waarom denk je dat die man daar staat te schijnen Marjolijn? ik word er zo eenmoedig van Hier beneden ligt een perkje te geuren decor voor het begin van een roman. Waarom blijf je nou nog boven zitten zeuren? Marjoleine, Marjoleine, doe je alle sokjes aan. Ik weet waar aan je denkt, Marjoleine. Aan die schlubmiel met dat parelgrijze vest. Zijn bankshaldo is hoger dan het mijne. Weet ik best. Weet ik best. Denk eens aan al die visite die je bij hem krijgen zou Allemaal vest in de suite, niks voor jou, niks voor jou Doe je alle sokjes aan, Marjolein Kom langs de zoldertrap zo zachtjes als je kan Waarom denk je dat die man daar staat te schijnen Marjolein, ik word er zo weemoedig van Hier beneden ligt een perkje te geuren begin Van een roman, waarom blijf je nou nog boven zitten zuren Marjoleine, Marjoleine, doe je wel de sokjes aan? Ik weet waaraan je denkt, Marjoleine, aan die vent met dat ravenzwarte haar. Zijn haar is dikker dan het mijne, het is waar, het is waar. Denk eens aan al die knulletjes die je bij mij krijgen zou Allemaal donkerblonde krulletjes, die van jou, die van jou Doe je wel sokjes aan, Marjoleine Kom langs de zoldertrap zo zachtjes als je kan Waarom denk je dat die man daar staat te schijnen Marjoleine, ik word er zo weemoedig van Hier beneden ligt een perkje te geuren Decor voor het begin van een roman. Waarom blijf je nou nog boven zitten zuren, Maar Jolene, maar Jolene, doe je alle de sokjes aan. Toen wij van Rotterdam vertrokken.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 Een brokje van hoop, die straatjongen uit Rotterdam. Bam, bam, bam, Wanneer hij s'avonds in zijn kooi lag bam, bam, en na zijn sjouwen eindelijk sliep. Bam, bam, dan schoolt de man die bam, wacht de kooi had, bam, bam, omdat hij om zijn bam, bam, moeder riep. Toen is hij op een mooie morgen, het was in de stille oceaan.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 Voor het oude mens in Rotterdam. Bam, bam, bam, bam, in zeildoek en met roosterwaren werd hij die dag op het bam, luik gezet. Bam, bam, De kapitein licht in zijn petje en sprak met grokstem een gebed. En met een 1, 2, 3 in Gods naam ging het over overboord.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 Uit de Rotterdam. Bam, bam, bam, bam. Ja, Zandvoort uit Zandvoort. Daar luistert u naar. Iedere zondagochtend tussen 9 en 10 neem ik u mee op reis. Terug in de tijd met alleen maar mooie auto-wonstalige muziek. En op uh, zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Van Frans van met de ketelbinkie En daarvoor alweer een trek van Wim Sonneveld met Marjoleinen. En de volgende dame is Carla Romolo. Roep nou Carla Lip, geboren in Amsterdam op 9 januari 1934. En al daar overleden op 27 februari 2016. Nee, wat zeg ik, 2017, een jaar later was een Nederlandse actrice en danseres. Ze deed mee in de musical Heerlijk Duurt Het Langst uit 1965. Maar werd vooral bekend door de serie Ja, Zuster, Nee, Zuster. Waarin ze de speelde van pruikenmaaksteren Jet. En u hoort er nu samen met Hattie Blok en Leen Jongewaard En Albert Mol, ze doen allemaal mee. En Carla Lip met Poppen, Zee Tapet. Het heet Mexico. Nou dan Mexico. Tempels en palmen en meren. Flamingos en slangen met veren. We trekken door bekenen, volgen de stromen en drinken aan iedere bron. De vogels zijn anders, de vissen zijn anders, de zon is een andere zon. Terra carriette. Terra Templaza. Guarajuato. van de top van de poca katte de poca katte de poca poca-katte-pettel, Een berg die zo heet, moet wel machtig zijn, zou reusachtig zijn, ai ja ja. Met een je door heel Mexico, het heet Mexico, ik zeg Mexico. Vlinders zo groot als mijn hoed.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 Wat de boven gaat, de pet op, de boven gaat, de pet op, de boven gaat, de pet hoe, hoe, gaat het pet op? Een berg die zo heet, moet wel machtig zijn, zal reusachtig zijn. Dat bent dat bent dat dat dat een berg die zo heet moet wel machtig zijn, zal zijn, ai, ai, ai. Zou er hoog in de lucht ook een toornklok zijn? Als de wester in Amsterdam. Ik zal het nooit weten, al wil ik het graag, want het blijft. Denarde en vrouw zou ook een Jordaan in de hemel bestaan, net zoals in mijn Amsterdam, de buurt waarin. Heb gespeeld, waar ik alle straten en pleinen ken, waarmee ik lief en leed heb gedeeld, die eens te verlaten, ach, dat doet me nu al pijn, het idee. Dit als schijt voor eeuwig moet zijn Al is het dan ook rechtvaardig En voor een ieder gelijk Van denk denken Als ik naar de sterren kijk Zou er ook een Jordaan In de hemel bestaan Zoals in een Amsterdam. Zou hoog in de lucht ook een torenklok slaan? Als de westen in Amsterdam. Maar ik zou het nooit weten, al wil ik het graag. Het blijft op de aarde een vraag Zou er ook Jordaan in de hemel bestaan Net zoals in mijn... des nachts heel zacht een liedje slechts voor ons twee klonk dat innig melodietje zong ons toe, oh heb vertrouwen in het leven en wij luisterden in klare maanenschijn hij heeft het ons weer hop opnieuw geluk gegeven en we zongen bij de zakjes er vrij. zing viool luister zap. Vol van dromen, melodieus is de klacht met haar reilden en pracht, waar mijn ziel zo rasma. Zing voor mij in de nacht, als het ruisen der bomen, waar de nachtigas macht en de maan droevig lacht. In de nacht vol van dromen. Ik ging heen helaas en ik hield in mijn gedachten, slechts mijn leed en de herinnering aan die nachten. Ondanks alles bleef ik toch altijd verlangen, naar het geluk dat eens met jou mijn deel mocht zijn. Die betovering kwam vanavond mij ontvangen. een viool speelde ons heerlijk zoet vrij Maar in een nacht vol van dromen vaak voorbij samen met Johnny Jordaan met Zing viool in de Nacht. En daarvoor Johnny Jordaan Solo met een Jordaan in de hemel. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even eens raaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie auto-londstalige muziek. Uiteraard als u een stukje gemist heeft, eh, aanstaande zaterdag, of volgende week zaterdag Het is natuurlijk nu nog zondag. Maar eh, volgende week zaterdag tussen 1 en 2. Tot zover het ritme van Zieff. Via de kabel op 104.